Jeroen van Kamp met het Zenuwijs De Europese ministers van Landbouw zijn nog niet tot een akkoord gekomen over steun aan boeren. De Europese Commissie had voorafgaand aan het overleg voorgesteld ze te helpen met 500 miljoen euro extra. De ministers zijn het er allemaal over eens dat de boeren steun moeten krijgen, maar zijn verdeeld over hoe die vorm moet krijgen. In Brussel werd vandaag door duizenden boeren geprotesteerd. Ze vinden dat ze recht hebben op hulp vanwege de lage prijzen voor hun vlees en zuivel. De brancheorganisatie kinderopvang verwacht dat er door het extra geld dat het kabinet voor opvang uittrekt 7000 banen bijkomen. De sector liet, uitrekenen, liet dat uitrekenen door een adviesbureau. Vandaag werd bekend dat de toeslag voor kinderopvang met de ingang van volgend jaar omhoog gaat. Een gezin met twee kinderen die drie dagen naar het kinderdagverblijf gaan krijgt per maand zo'n 100 euro extra. Gaan de kinderen naar de buitenschoolse opvang dan gaat het om zo'n 50 euro. Door een aantal bezuinigingen was de kinderopvang flink duurder geworden de afgelopen jaren. Dat wordt nu voor een deel gecompenseerd. Comiek en acteur Jimmy Morales is de winnaar van de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Guatemala. Bijna een kwart van de stemmen ging naar hem. Tegen wie die in de tweede ronde moet, op, het moet opnemen is nog onduidelijk. Twee andere kandidaten zijn verwikkeld in een nek aan nek race De ene staat op bijna 20 procent, de andere 1 tiende procent lager. Stan Vavrinka is voor de vierde keer in zijn loopbaan doorgedrongen tot de kwartfinales van de US Open. Als vijfde geplaatste Zwitser rekende in twee uur en negen minuten af met Donald Young. Bij de vrouwen plaatste Simone Halep zich met moeite voor de kwartfinales van de US Open. Als tweede geplaatste Romeinse was te sterk voor de Duitse Sabine Litsitska. Het weer, vannacht neemt de regen af, maar helemaal droog wordt het niet. Het koelt af naar 13 graden. Ook morgen eerst nog wat buien, maar later op de dag droger en meer zon. Het wordt morgen maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon. Zee. Zandvoort. Zomerheers. Dit is de zomer van ZFM. Met nu het laatste uur.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 I know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 Dat, uh, er, dat uh, de mensenredder, de, de, de redder van de mens, uh, de verlosser, geboren zal worden. En uh, dat kreeg hij 600 jaar voordat Jezus geboren werd uiteindelijk. Uh, dus uh, hij heeft die profetie van God ontvangen. Uh, en je ziet ook in als je Jezaja, het boek van Jezaja leest, dan zie je dat uh, Jezaja daar spreekt over dingen die gebeuren in de tijd van Jezus over de omstandigheden... en de situatie waarin Jezus verkeerde... alles waar, wat Jezus dus... de belangrijkste dingen die Hij meegemaakt heeft... die lees je al in Jezaja. Lees Jezaja 53 bijvoorbeeld... waarin staat dat door de streamen van Jezus... de mensen genezen zijn. Dus daar wordt helemaal beschreven hoe Jezus aan het kruis hangt... dat Hij aan het kruis gegaan is voor... Nou, dat hou je dus eigenlijk niet voor mogelijk... Maar, maar alle dingen zijn mogelijk bij God. En het woord is een profetisch woord. En het is een, een, een woord wat natuurlijk heel erg mogelijk is. Maar dat ja. moet je wel, moet het wel geloven. Je moet het wel gaan lezen. Want als je niet weet wat er in die Bijbel staat. Dan weet je ook niet dat, je, dat Jezaja dit al 600 jaar voor die tijd al uh, geprofiteerd heeft. Ja. He? Dus Soms kan je dus al dingen die je nu in de krant leest of in het journaal hoort. Ja. Eigenlijk naast de Bijbel leggen. Naast de Bijbel leggen.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 Ja, en, dan uh, dan. een hele fijne dag nog verder.